5 uur. Het NOS-journaal. Jan van der Putten. Olympiërs gehuldigd in Den Bosch. Griekse economie blijft krimpen. Een jongen van 15 opgepakt voor doodsteken van meisje. In Den Bosch zijn de Nederlandse Olympische sporters gehuldigd. De trein met daarin de Nederlandse sportploeg reed net na vier uur station Den Bosch binnen. Als eerste stapte de chef de mission Maurits Hendricks de trein uit, gevolgd door de gouden medaillewinnaars. Daarna volgden de rest van de sporters. Ze werden toegesproken door burgemeester Rombouts van Den Bosch. Ongeveer 12.000 mensen waren bij de huldiging. De Griekse economie is in het tweede kwartaal met 6,4 gekrompen. De krimp was iets lager dan in het eerste kwartaal, zegt het Griekse Bureau voor de Statistiek. Morgen publiceert het Europese Bureau voor de Statistiek de cijfers voor heel Europa. De nieuwe krimp in Griekenland komt niet als een verrassing. De Europese economen gaan uit van een krimp van rond de 7 procent over het hele jaar. Griekenland zit nu al vijf jaar in een recessie. 1 op de vier Grieken is werkloos en van de jongeren heeft meer dan de helft geen werk. De Rotterdamse politie heeft een jongen van 15 opgepakt... voor het doodsteken van een meisje van 17. Haar lichaam werd donderdagavond gevonden... in de bosjes bij het Sparta-stadion. Ze was kort daarvoor op de fiets vertrokken... van haar huis in de wijk Charloes. Na het misdrijf viel de Rotterdamse politie een man aan... maar die had niets met de zaak te maken. Over de toedracht van de steekpartij... en de rol van de opgepakte jongen is nog niets bekend. GroenLinks wil dat er een hoorzitting komt over dure medicijnen. Deskundigen kunnen dan Kamerleden informeren over de werkwijze van de farmaceutische industrie. De afgelopen weken ontstond commotie over een conceptadvies van het College voor Zorgverzekeringen... om dure medicijnen tegen zeldzame ziekten niet langer te vergoeden. GroenLinks verwacht dat andere partijen de aanvraag voor een hoorzitting steunen. Er is een doorbraak bereikt in het onderzoek naar leukemie. Dat zeggen onderzoekers van het Leids Universitair Medisch Centrum en het Duitse Max Planck Instituut. De meest voorkomende vormen van die ziekte bij volwassenen blijkt te ontstaan doordat cellen zichzelf prikkelen. Tot nu toe werd gedacht dat de ziekte ontstaat door een infectie. De wetenschap moet nu op zoek naar een geneesmiddel die dat kan aanpakken, zeggen de onderzoekers in het gezaghebbende Blad Nature. Ze verwachten dat het zeker vijf jaar duurt voordat er een nieuw geneesmiddel op de markt is. In Nederland lijden naar schatting 5.000 tot 10.000 mensen aan chronische lymfatische leukemie. De reddingsbrigade heeft een drukke week achter de rug. Er werden 74 mensen gered uit een levensbedreigende situatie. Normaal zijn het er zo'n 30 per week. Door een combinatie van aflandige wind en sterke stroming... kwamen zwemmers en watersporters in problemen. Bij Egmond redde de brigade 44 zwemmers uit een mui. Een dieper gedeelte van een zandbank. Ook bij Schorel en Den Haag werden mensen uit een mui gehaald. Vooral voor beginnende surfers en kitesurfers is het bij een aflandige wind moeilijk om terug naar de kant te komen. Ook deze week moet rekening worden gehouden met zowel een aflandige wind als sterke stromingen. De reddingsbrigade waarschuwt zwemmers en watersporters dan ook voorzichtig te zijn. Het beveiligingsbedrijf G4S doneert ruim 3 miljoen euro aan het Britse leger... omdat het bedrijf steken liet vallen bij de organisatie van de Olympische Spelen. Omdat, doordat G4S niet op tijd beveiligers kon leveren... moest op het laatste moment extra militairen worden vrijgemaakt voor beveiligingstaken. G4S had al toegezegd dat het de kosten zou dragen van de inzet van meer militairen. Die liggen rond de 50 miljoen euro.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 Dan het weer nog vrij zonnig en hier en daar een bui. Vannacht in het zuiden en zuidwesten kans op nevel of mist. Morgen eerst zon, later enkele buien en zomers warm 25 graden. Woensdag kan het in het oosten en zuiden 30 graden worden. De dagen daarna blijft het warm met veel zon en een enkele bui. ANEB ah verkeersinformatie. Er staan verspreid over het land een aantal korte files. Ze leveren niet al te veel vertraging op. De wat langere files staan nu op de A13 van Den Haag naar Rotterdam bij de afrit Berkel en Rode Rijs 3 kilometer. A15 Gorkum richting Rotterdam bij de afrit Hardingsveld Riesendam 3. A20 naar Gouda bij Rotterdam Krooswijk 4. En de A50 Arnhem richting Os voorknopend Ewijk 4 kilometer. Het NOS Radio 1 Journal met Tim Overdijk. Vijf over vijf goedemiddag. De Olympiërs zijn onthaald en gaan over tot de orde van de dag. Althans voor zover hun leven niet is veranderd door brons, goud of zilver. Een forse stijging van het aantal faillissementen, vooral in de bouw. En nieuws vanuit het Vaticaan. De butler van de paus moet voor de rechter verschijnen. Eerst naar Noorwegen. Daar staat vandaag de politie in het beklaagde bankje. Want wat blijkt, de aanslagen door Anders Breivik vorig jaar in Noorwegen hadden kunnen worden voorkomen. Dat is de conclusie van een onafhankelijke commissie die de gebeurtenissen van 22 juli vorig jaar onderzocht. Er kwamen toen in Oslo en op het eilandje Utøya 77 mensen om het leven. Correspondent Rolien Creton, de aanslagen hadden kunnen worden voorkomen. Dat is een keiharde conclusie. Ja, dat is een keiharde conclusie um, die hard aankomt bij de politie. Omdat het inderdaad vooral de politie is die veel uh, wordt bekritiseerd. Maar die ook hard aankomt bij uh, nabestaanden en overlevenden. Uh, maar de conclusie is inderdaad dat uh, uh, de politie een waslijst aan uh, fouten heeft uh, gemaakt. Uh, waarbij de kern eigenlijk is dat uh, ja, politieeenheden niet uh, samenwerkten. Uh, leidinggevende in alle chaos uh, verkeerde de inschattingen hebben gemaakt. En ook uh, was er gebrekkige apparatuur... waardoor er allerlei misverstanden uh, ontstonden. Uh, en de commissie zegt heel duidelijk... ja was er samengewerkt, dan had Breivik eerder gearresteerd kunnen worden. En dat had uh, levens kunnen redden. En wat heeft de politie dan concreet fout gegaan... toen die meldingen binnenkwamen? Nou, uh, er was onder andere een gouden tip uh, vlak na de eerste aanslag op het regeringsgebouw, uh, een voorbijganger zag... Hoe uh, een bewapende Annes Breivik. Uh, zag Breivik in zijn eentje rondlopen. Die getuige heeft naar de politie gebeld. een detailistische beschrijving van Annes Breivik uh, gegeven. en ook het kentekennummer gegeven. van het busje waarin Breivik wegreed. Nou, die tip werd opgeschreven. En het was uh, wel duidelijk voor de politie. dat dit de dader uh, zou kunnen zijn. Maar vervolgens werd door alle chaos. Uh, ja, en alle misverstanden niets met die tip uh, gedaan. En intussen kon Breivik dus rustig naar het eiland Oetoya rijden. En ja, het ironische is dat uh, een politieauto een tijdje achter Breivik aanreed... zonder te weten dat dit uh, de dader was, omdat ze gewoon niet waren ingelicht. Nou, vervolgens ging het eigenlijk van kwaad tot erger. Elf eh, zwaar bewapende politiemensen probeerden in een rubberbootje te stappen. Dat bootje zonk. Die politiemensen moesten worden gered door vrijwilligers. En die commissie die zegt, ja, als er zes eh, politiemensen in dat bootje waren gestapt, was er geen eh, probleem eh, geweest. En ja, eh, we weten dat Breivik tot vlak eh, voor zijn arrestatie eh, jongeren heeft eh, doodgeschoten. Dus dat is, ja, Heel erg wrang voor, voor nabestaanden natuurlijk om dit te horen. Hoe kan de politie zich verdedigen tegen deze, deze conclusies? In hoeverre kunnen ze zeggen van... ja, zo'n grote aanslag hadden wij niet kunnen voorzien? Ja, dat wordt natuurlijk uh, gezegd. En dit is natuurlijk ook achteraf uh, bekijken. Niemand was hierop voorbereid. Dit is gebeurd in een, een vakantieperiode... waarbij politiekantoren onderbemand waren. Maar ja, dit rapport stelt gewoon heel duidelijk uh, vast... dat uh, Noorwegen nauwelijks voorbereid is op terreuraanslagen. Dat er bijvoorbeeld geen noodplannen uh, klaar liggen. Dat er nauwelijks is uh, getraind. Uh, simpelweg omdat ze hier nog niet uh, mee te maken hebben... Had. Daar zijn ze zich nu uh, meer van bewust. En ja, de hoop is toch ook uh, dat ze hier iets van leren. En staan die uh, lessen, de aanbevelingen ook in het rapport wat vandaag is gepresenteerd? Hoe kun je met zo'n rapport de situatie verbeteren om ervoor te zorgen dat dit nooit meer gebeurt? Ja, uh, de commissie komt wel met een hele hoop uh, adviezen, maar ja, het uh, dit, zal, dit rapport zal um, wel tot hevige discussies over veiligheid uh, leiden. Natuurlijk dat regeringsgebouw en de reg leden van de regering... die zullen beter worden beveiligd. Maar de Nooren hebben toch nog geen antwoord... hoe ver ze daarin willen gaan. Omdat Noorwegen is natuurlijk, net als andere Scandinavische landen... een hele open, uh, transparante samenleving. Je moet overal kunnen binnenlopen. Dat vinden de Nooren nog steeds heel erg belangrijk. Ze willen geen metaal in elk overheidsgebouw, uh, omdat ze dat niet vinden stroken met uh, hun samenleving. Dus hoe ver ze met die veiligheid willen gaan, daar zijn ze uh, ja, nog niet over uit. Daar moeten je, ze toch nog over discussiëren. Je begon net even over de nabestaanden. Uh, wil ik even mee afsluiten, die reageerden natuurlijk toch met geschokt, neem ik aan. Wat, wat kunnen zij voor stappen ondernemen eventueel tegen de overheid, tegen de politie? Ja, dat is nog niet duidelijk. Kijk, ze verdelen zich eigenlijk in twee. Er zijn nabestaanden die zeggen van... we willen geen zondebokken aanwijzen. Dat heeft helemaal geen zin. Er is ook een groep die ja, toch wel uh, verdere actie wil ondernemen. De angst uh, daarbij van nabestaanden die dat, die dat laatste willen... is natuurlijk wel dat ja, ze, uh, ze ook zoeken naar een, een vorm van afsluiting. Als ze weer uh, rechtszaken gaan voeren, dan blijft dit uh, zeg maar als een nachtmerrie uh, doorgaan. Dus ze zijn er nog niet uit wat uh, de volgende stappen zijn. Rolien Creton, dankjewel. Het aantal faillissementen is afgelopen half jaar fors gestegen... ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. Het is, dat zegt het Centraal Bureau voor de Statistiek. En een groot deel van dat de faillissementen zit in de bouw. Het aantal hier steeg met 53 procent tot 596. Daan Stuit, goedemiddag. Goedemiddag meneer Overdiek. U bent de vicevoorzitter van de aannemersfederatie, de branchevereniging voor kleine en middelgrote bouwbedrijven. Wat ziet u om u heen het afgelopen half jaar gebeuren? Uh, ja, eigenlijk narigheid. Het is natuurlijk een uh, geweldige moeilijke tijd uh, voor de bouw. Dat is algemeen bekend en dat leest en ziet u ook overal u heen. Uh, met name voor de MKB'ers uh, wil ik niet zeggen dat het extra moeilijk is, maar het is wel een uh, geweldig probleem. Uh, ja. En het uh, lijkt daarbij ineens extra snel bergafwaarts te gaan. Hoe komt dat? Ja, ik denk dat dat vooral komt omdat onze achterban voornamelijk bestaat uit familiebedrijven. En, en hoe gaat dat? Uh, winsten gemaakt in het verleden zijn eigenlijk altijd opgepot in de bedrijven. En nu weer gebruikt. Het is natuurlijk niet van vandaag dat het slecht is. Dat is al een aantal jaren aan de gang. Uh, uh, het geld wat dan in het verleden verdiend is, is nu langzamerhand al opgebruikt. En ja, nu is de nood zo hoog dat het, uh, het vet is van de botten. De reserves uh, zijn op? De reserves zijn op en daarbij moeten u zich maar voor ogen houden... dat het ook uh, heel dikwijls al een stuk van het familiekapitaal is... wat ooit bedoeld was voor pensioen en dat soort zaken. Want ja, zo gaat dat bij een familiebedrijf. En dan zit je in een situatie waarbij ook vooral weinig nieuwbouw meer plaatsvindt. Wat, ja. wat, voor, wat voor alternatieven, wat, wat voor mogelijkheden hebben bouwbedrijven dan eigenlijk nog? Ja. Ja, nou, dat zijn twee, twee dingen eigenlijk. Er is inderdaad weinig nieuwbouw, wat ik op zich ook heel verontrustend vind. Want als ik nu hoor dat een voorzitter van een van de grote woningbouwcorporaties in Rotterdam zegt... als we zo doorgaan, dan dreigt er over een aantal jaren een woningnood. Dus ook nieuwbouw zal nodig zijn. Het alternatief is natuurlijk de renovatie van al onze bestaande huizen en gebouwen. Het is natuurlijk heel merkwaardig dat er een duidelijke beleid is van verduurzamer van, van de gebouwen. Ook Europees zelfs. En dat je er eigenlijk geen echte aanzet toe ziet. Je ziet dat nog veel te weinig gebeuren, terwijl daar natuurlijk ongelooflijk veel werk in ligt. Daarmee snijdt het mes wellicht naar twee kanten. Ouderwijken duurzamer maken en die ja. bouwbedrijven weer op gang kunnen brengen. Uh, maar dat is makkelijker gezegd dan gedaan, lijkt mij. Nou, dat is helemaal waar. Dat vereist natuurlijk investeringen. Kijk, wij zijn ook geen organisatie die, die altijd om geld willen vragen bij de overheid. Maar hier zal je toch wat investeringen nodig hebben. En ja, ik, het is natuurlijk ook hartstikke moeilijk om, om een particulier te gaan dwingen om zijn gebouw of zijn huis te gaan verduurzamen. Uh, subsidieregelingen houden we niet van, maar de overheid zou wel een geweldig voorbeeld kunnen zijn door bijvoorbeeld met hun eigen gebouwen te beginnen. Maar het is wel makkelijk om te zeggen, laat de overheid allemaal geld geven. Nee, dat, dat, zeg ik, dat probeer ik dus niet te zeggen. Ik probeer wel te zeggen dat ze moeten investeren. En investeren, dat kost wel geld, maar dat levert ook wat op. En dat duurt het even voordat zoiets eventueel kan beginnen. Ja. En het komend half jaar ziet er uh, niet best uit, denk ik, op basis nee. van de huidige nee. statistieken. Nee, dat is zeker niet. U heeft net zelf de, de cijfers genoemd, maar ja, daar komt zonneklaar uit dat het natuurlijk met name in de bouw uh, gewoon heel erg slecht is. Dat, dat heeft een aantal, uh, een aantal redenen natuurlijk. Uh, de bouw is ook een, een, ja, een industrie die nooit iets op voorraad kan maken. Dus uh, je moet altijd uh, een soort continuïteit in je bedrijf zien te vinden. Nou, dat is in het verleden veel gebeurd door incidenteel gewoon te laag in te schrijven. Dat gebeurde en dat gebeurt nog steeds. Alleen ja, dat kon je dan wel doen omdat er nogal wat geld verdiend werd. En daarmee continuïteit kopen, dat is over. Dus nu wordt er eigenlijk structureel te laag ingeschreven. Ja, daarmee komen de bedrijven in de problemen. En moeten ze helaas mensen gaan ontslaan. De situatie vandaag in de bouw met name. Daan Staat, vicevoorzitter vice van de aannemersfederatie. Dank u wel. Graag gedaan. We gaan zo direct nog even terug naar De bos, naar dat feest. Na de inhuldiging van de Olympische sporters verkeer op de Nederlandse wegen bij de ANWB. Weinand Zwaan. goedemiddag. goedemiddag. Op De A16 is zojuist een ongeluk gebeurd. En dat vertaalt zich in een file bij Zevenbergse Hoek. Twee kilometer. De rechterrijstrook is dicht. Maar voor de rest is er weinig aan de hand op het wegennet. Op de A28 van Utrecht naar Amersfoort staat er nog drie kilometer file... bij de afrit Den Dit is het NOS Radio 1 Journaal met Tim Overdijk. Volgens de burgemeester waren het zo'n 12.000 mensen in Den Bosch... die daar de Olympische sporters verwelkomden. En die sporters zijn inmiddels van het podium. En daar staat nog steeds volgens mij Edwin Kudermenissen. Ja, het is wel mooi om te zien hoor. Je zag ze zo met zo'n gelukzalige lach van het podium komen. Echt overweldigd door, uh, door inderdaad uh, die ontvangstjes die ze hier krijgen. Die helder ontvangst. En dan konden ze zo langs het podium lopen. En dan is er een vak met allemaal familie en allemaal vrienden. En uh, ja, daar gaan ze dan in ieder geval met al die mensen die ze kennen dat feestje nog eens vieren. Zo kwam ik ook tegen Ranomi Kromovicioio. Uh, natuurlijk de zwemster die het goudhonden heeft. De 50 en op de 100 meter vrij. Omgeven door haar ouders en haar broer. En uh, ja, ik vroeg er of zij nou eigenlijk hier ook echt onthaald is als een soort van zwemkoningin. Ja, gek huis. Het was echt fantastisch. Echt, ik, wist, ik, had, ik had gehoopt dat er veel mensen zouden staan, maar dat er zoveel mensen zouden staan. Er wordt hier gesproken over 12.500. Niet normaal, hè? Ja, echt, echt gigantisch. Echt, zoveel als ik kon kijken stonden mensen. En overal in alle ramen, cafés. En... Ja, het was echt fantastisch. Ja. ja, en jij zegt zelf al, van, ik ben met Twitter natuurlijk best wel op de hoogte van wat mijn medaille heeft gedaan. Maar hier merk je het echt, hè, als je die mensen in de ogen kan kijken. Ja, kijk, je leest natuurlijk wel veel. En je hoort het ook wel van anderen, maar als je zelf die mensen zo ziet, dan denk je van wow, ja, ze hebben toch gelijk. En ja, dat die mensen voor ons hier staan, het is wel echt, echt heel erg gaaf. betekent dat je die mensen heel blij hebt gemaakt met je prestaties. Ja, maar goed, ik word ook heel blij van hun nu. Dus uh, we hebben elkaar een hele dienst bewezen. En uh, nee, het uh, is gewoon heel goed, ja. En nu blij dat je naar huis kan? Ja, ik uh, ben nu wel even toe om lekker even rustig thuis te zitten. komende week wordt het nog heel druk met allemaal huldigingen en uh, allemaal leuke feestjes. En uh, daarna ga ik gewoon even lekker vakantie nemen. Dat was uh, Ranomi Kromovijojo, dus de winnares van twee gouden medailles. En ja, zij is toch echt wel de zwemkoningin geworden van uh, het Olympisch toernooi. Want dat zijn wel de meest uh, prestigieuze nummers die zij wist te winnen. En dan kwam ik vervolgens nog een gouden medaille winnares tegen. Ellen Hoog, natuurlijk van de hockeyvrouwen. En ja, die was flink aan het feesten op dat podium. Want ja, dat zeggen ze toch altijd, hè, van hockeyvrouwen, dat het van die feestbeesten zijn. Wie zeggen dat? Nou, ze, hè? Imago. Ja, ik, ik, nou ja, goed, wij houden natuurlijk wel van een feestje helemaal... Uh... Nu ja dat is natuurlijk wel bijzonder en uh, we hebben het uitbundig gevierd, ja dat wel. <laughs> uh, in Londen al natuurlijk, hè? Ja, in Londen we hadden de eerste avond en uh, gingen uh, in het Heineken Hollandhuis. Dat, dat was echt zo mooi. En uh, de dag daarna gingen we de stad in. En gisteravond hadden we natuurlijk de sluitingsceremonie en nu dit. Dus uh, ja, de feest... Ga maar door joh! We kunnen er niks aan doen hoor. Het komt op ons af. Hè. Dus... Maar, je vindt het helemaal niet erg, hè? <laughs> nee, tuurlijk niet. Ja, hier hebben we zo hard voor gewerkt, dat mag. Je aangeven, hoe bijzonder is dat nou om twee keer achter elkaar een gouden medaille te winnen? Ja, die vraag wordt natuurlijk de hele tijd gesteld. Ik kan, ik kan het gewoon echt niet beschrijven. Het is echt zo'n uh, ja, zo mooi gevoel. We hebben hier zo ontzettend hard voor gewerkt. en ja, Het is wel echt heel bijzonder ook. Ik besef het ook nog niet helemaal hoor. Nee? Uh, want ja, het is natuurlijk waar je al die tijd voor gewerkt hebt. Maar ze zeggen altijd, de tweede keer is nog moeilijker hè, om het succes te evenaren. Ja, nou, het is wel, dat zag je ook wel uh, twee jaar later uh, de, spelen hadden we het WK. En daar werden we best wel uh, weggespeeld door Argentinië. Dus dus uh, we zijn wel van verder gekomen en uh, misschien was dat ook wel even nodig. En ik denk, ja, het is, het is ook heel moeilijk om de top te houden. En dat hebben we wel hier bewezen. En uh, ja, ik ben echt zo trots op het team en uh, op ons allemaal. Het is echt, ja, ongelofelijk. Is een derde keer zelfs nog mogelijk, denk je? Ja, dat moet je denk ik niet aan mij vragen, want nou, dat weet ik wel. allemaal nog niet. Nee, dat, dat is nog heel ver weg inderdaad. Eerst maar eens genieten, denk ik, hè? Ja, ik ga eerst even genieten en dan uh, kijk ik wel verder, ja. Dankjewel, Ellen hockeyster. Ja, dat was Ellen Hooghe, de, de, de, de hockeyster inderdaad. Als ik even heel kort nog iets mag vragen... Zeker. want hier staat hij naast me. De man die uh, ja, absoluut uh, de held is misschien van, uh, van Nederland. De held is ook van uh, vandaag. Epke Zonderland, hij neemt een uh, slokje van zijn water. Epke, we zijn live. Epke is even in gesprek. Ik ga hem zo dadelijk nog wel eventjes vragen hoe, uh, hoe, de, hoe hij deze huldiging heeft, uh, heeft beleefd. Uh, in ieder geval merk je dat steeds meer sporters terugkomen. En steeds meer sporters hun tas gaan pakken om dan uiteindelijk die thuisreis te aanvaarden. Ik denk blij met uh, wat ze hebben meegemaakt hier in, uh, in Den Bosch. Uh, Epke, mag ik je heel kort vragen? Hoe heb jij deze huldiging beleefd? Want jij bent hier wel binnengehaald als de held van Londen. Hè? Ja, ja, dat is echt onwijs gaaf. Ja, echt... Uh... Ik had er wel wat verwacht hoor, maar dit is echt, echt, echt geniaal. Echt, echt, totdat je zo ver je kon kijken zonder mensen, dus ja, fantastisch. Ja, het heeft je echt een enorme status gegeven als je ziet hoe, hoe Nederland die gouden plak voor jou beleefd heeft. Ja, zo waarschijnlijk. Je beleeft zelf natuurlijk heel anders. Maar je hoort de laatste dagen wat berichten en ja, mooi verhalen voor hoe mensen het hebben beleefd, maar het heeft een grote impact gehad, ja. Ja, ik zei het ook al tegen Ranomi Als je die mensen in de ogen kunt kijken tijdens een huldiging, dan snap je het pas echt, hè? Sorry? Je, als je die mensen in de ogen kunt kijken, dan snap je pas echt hè, wat de impact ja, die, is. Ja, de mensen hier, ja, ja die zijn uh, waren helemaal enthousiast. En uh, Niet alleen dat ze er zijn, maar uh, hoe ze daar uh, ja, zin in hebben en hoe enthousiast ze zijn voor ons, dat is echt fantastisch. En het wordt een week van huldigen, huldigen en nog eens huldigen? Uh, waarschijnlijk wel, ja. De week is, uh, week is aardig ingepland. Dus uh, wat een drukke week, maar hartstikke leuk. Geniet ervan ook. Okay. Dankjewel. wel. Epke Zonderland.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 if my friends ask where you are, I'm gonna say She was caught in a eating Got over my Help me, help me. I'm no good She dropped up in the desert, Fifty ways to say goodbye was dat. Nou, we hebben gezien op welke manier de Olympische sporters vanmiddag weer welkom thuis werden geheten in Den Bosch. Tijdens die inhuldiging uh, zat Maarten van der Weijden. Bij ons hier in de studio te gast uh, de voormalig Olympisch kampioen, want dat ben je nu niet meer. Nee, is een ander. nou, Olympisch kampioen ben je voor altijd, maar het uh, huidige Olympisch kampioen is over inderdaad. V vooruit, ja. jongen, fout ja. vier <laughs> jaar geleden. Uh, dat was een feestelijke uh, inhuldiging vandaag en die wordt morgen ja. gevolgd door een bezoek aan, uh, aan premier Rutte. Dat is natuurlijk qua vind je natuurlijk iets heel anders. Ja. ja, maar ook dat is speciaal. Maar als sporter ben je natuurlijk helemaal niet bezig met... Uh, wat er na het succes gebeurt. Dan ben je eigenlijk alleen maar bezig met die prestatie. Uh, en ik hoop ook wel, en ik gun het ook wel iedereen... dat die sporters, zeker de medaillewinnaars... Ja, Moeten ook wel even rust pakken. Die moeten nagedenken over wat ze willen. Ellen Hoog had het er al even over. van... Wil ik nog, nog wel door? Echt even rust pakken. Eh... Wat is rust? Is dat even een wereldreis maken? Of gewoon even. Nou, tessel? of thuis. Omdat je, je wel, jezelf even de, de, de tijd geeft om na te denken wat je nou echt wil. En als ze besluiten door te gaan... dan hopen we weer van die sport te kunnen genieten in Rio. Besluiten ze te, te stoppen... ja dan moet je eigenlijk nog meer rust pakken. Dan moet je eigenlijk denken, wat, wat wil ik dan? Eigenlijk Die sporters hun hele leven heeft bestaan om voor die sport te leven. En dat is heel mooi, want eh, sport is een uitvergroting van het leven... en daar leer je zo enorm veel. Maar aan de andere kant ja, is het dan wel opeens klaar. En wat, wat ga je dan doen? Dan moet je weer afdalen van die hele grote berg van de, van de Olympus. En dan moet je jezelf afvragen wie ben ik nou echt en wat ga ik nou doen? En ik hoop dat ze dan rustig afdalen en dan beseffen wie, wie ze zijn en dan mooie keuzes met een vliegende start... de rest van hun leven ingaan. In dat, dat zou heel mooi zijn. Dat geldt nog niet voor iedereen zoals Marianne Vos... die uh, even die Nederland gaat door was, ja. die gaat door. Die heeft ook het WK uh, weer in... Uh, Valkenburg, volgende in maand al. Hè? In september. Ja. En die moest even terug. Ja. Uh, hoe kan zij nu haar rust pakken en tegelijkertijd kunnen genieten... en wellicht ook uh, het gelden kunnen maken van die Nou materialen. Volgens mij, Marianne Vos, die pakt geen rust. Ik sprak hier in het, uh, het uh, Holland-Heinekenhuis eventjes. En toen zei ze, nou, nee, ik, ik kan helemaal geen feest hier... want ik moet terug en ik ga weer trainen... Want ik wil in Valkenburg ook gewoon top zijn. En die wereldtitel, die, die wil ik ook gewoon pakken. Uh, dus voor Marianne is het even een ander verhaal. Die trekt hem even door en die kan wellicht na de WK even, even haar, haar rust pakken. Maar uiteindelijk moet je als sporter wel weer die, die keuze maken. Ga ik door en zo niet, wat ga ik dan doen? Heel kort, hoe zou je toch het gevoel van de afgelopen Olympische Spelen in Londen willen samenvatten? Nou, met twintig medailles kun je dat wel als euforisch samenvatten, denk ik. nou? Ja, ik vond hem heel mooi, ja, ja. ja. Ja, als je twintig medailles pakt, is toch geweldig. Als wij als, wij als klein landje, hè, waar als wij, wij, nou, en ik denk ook nog helemaal niet... dat sport genoeg in onze maatschappij, in onze, ons, ons, ons, ons landje zit. Ik denk, als je op, op basisscholen kun je dat nog veel meer gebruiken... veel meer uitdoen. Maar als we met deze omstandigheden al dertiende van de wereld zijn... met een heel klein landje, met, met heel, heel weinig mensen, dat is toch geweldig. Maarten van der Weijden, je was er bij vier jaar geleden met Goud... en hier vanmiddag in de studio. Dank voor je komst. Dank je wel. In Zuidoost-Turkije is het leger op zoek naar een parlementslid dat gisteren is ontvoerd. Het is al weken onrustig in dit gebied waar wordt gevochten tussen het leger en de Koerdische PKK. Correspondent Bernard Bouwman. Bernard, is die parlementariër door de PKK gekidnapt? Ja, waarschijnlijk wel. Hij was op bezoek in de provincie Tonjuli... En dat had hij precies aangekondigd op Facebook waar uh, die naartoe zou gaan en wanneer die daar zou zijn. Nou, op een gegeven moment zat hij in de auto op de weg terug. Toen is die auto aangehouden door, de P door aanhangers van de PKK. Die wilde uh, volgens de Turkse media eerst met hem praten. En dat wilde hij niet. Hij zei die kom de auto niet uit. En toen hebben ze hem op een gegeven moment gewoon meegenomen. En wat willen ze nu dan met hem? Nou, dat is een hele goede vraag, want het is een hele interessante parlementariër. Want het is bepaald geen parlementariër die geen oog heeft voor de Koerdische problematiek in Turkije. Want hij komt zelf uit dat gebied Tunjeli. Uh, van oorsprong is het een advocaat. En een van de dingen die hij gedaan heeft... is dat hij onderzoek heeft verricht... naar schendingen van de mensenrechten... tegen Koerden in dat gebied... door het Turkse leger. Dus het is eigenlijk iemand voor wie de PKK... toch een zekere mate van sympathie zelfs uh, zou moeten voelen. Dus dat heeft tot grote consternatie in Turkije geleid. Er wordt van alle kanten geprotesteerd... dat dit allemaal uh, zomaar niet kan. Ook door Koerden. Ook door de Koerdische bdp partij en er wordt nu, het laatste uur, wordt er nou allerlei bronnen aangekondigd op Turkse websites dat deze manier toch heel snel zal worden vrijgelaten. Het is het nieuws van het afgelopen uur. Als je dan kijkt naar de PKK in zijn algemeenheid in de afgelopen tijd, hoe staat deze klop er eigenlijk voor? Nou, aan de ene kant goed en aan de andere kant heel slecht. Heel slecht, omdat er uh, op veel plekken gevochten wordt met het Turkse leger uh, momenteel. En het Turkse leger komt dan met communiquees. Bijvoorbeeld dat er weer 115 uh, PKK-terroristen, noemen zij dat, hè? Uh, geneutraliseerd zijn. Dus in die zin uh, leiden ze veel verliezen. Aan de andere kant, als je kijkt naar de geopolitieke situatie, als ik het zo mag noemen, in het gebied... Dan hebben ze wel enigszins reden tot vreugde. Want wat je eigenlijk ziet, en met name Syrië... is dat er een machtsvacuum ontstaan is in Noord-Syrië. Mede ook omdat het Syrische regime al militair en militair materieel terugtrekt naar Damascus en Aleppo. Dus daar in Noord-Syrië, bij de Turkse grens, is er een machtsvacuum ontstaan. En het idee is nou eigenlijk dat in dat gebied de PKK, als het ware, de macht uh, kan gaan grijpen. Of in ieder geval zijn eigen dingen kan gaan doen en het als een soort uitvalsbasis kan gebruiken. Dus in die zin hebben ze wel reden tot optimisten en, optimisme en vreugde. Bernard Bouwman, dankjewel.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 Lieve heersbeestje moet, toneren moet, Giro 1107 moet, moet.nl moet. Dus verbeter je eigen leefomgeving, moet.nl. Radio 1, het NOS-journaal. Onder massale belangstelling zijn in Den Bosch de Olympische sporters gehuldigd. Ze kwamen per trein terug uit Londen. Op de huldiging waren volgens burgemeester Rombouts 12.000 mensen afgekomen. Lijsttrekkers en Kamerleden hebben de stemwijzer in gebruik genomen. Een maand voor de Tweede Kamerverkiezingen. De stemwijzer is een hulpje op internet voor kiezers... om te bepalen op welke partij ze zouden kunnen stemmen. Een ander hulpje, het kieskompas gaat morgen van start. De reddingsbrigade heeft een drukke week achter de rug. Er werden 74 mensen uit het water gered. Normaal zijn dat er zo'n 30 per week. Door een aflandige wind en een sterke stroming... kwamen veel zwemmers en watersporters in problemen. En in Amsterdam zijn negen postpakketjes met zeer giftige dieren in een postsorteercentrum gevonden. In die pakketjes zaten 17 schorpioenen, drie reuze duizendpoten en vier loopkevers. En dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. ADB Verkeersinformatie. Verspreid over het land staan er een aantal korte files. Er zijn twee uitzonderingen. Op de A15 Rotterdam richting Gorkum. Daar staat na een ongeluk tussen Sliedrecht-West en Gorkum 7 kilometer. De rechterrijstrook is dicht. En de A16 Breda richting Rotterdam. Bij Hoek 5 kilometer. En daar is de rechterrijstrook dicht. Het weer. Vandaag was het op veel plaatsen wisselend bewolkt. Vooral in de midden, later ook in de zuidoostelijke helft van het land... was het weerbeeld af en toe wel wat natter, maar op veel plaatsen bleef het droog en ook warm. En op dit moment is het bijvoorbeeld in het oosten van het land nog steeds zo'n 5 à 26 graden. Vannacht is het flink bewolkt en kan er een enkel buitje vallen. Later in de nacht klaart het dan vanuit het zuidwesten wat op. En koud is het niet, want het koelt af naar 15 graden. In het noordoosten van het land waait het nog wat, de rest van het land nauwelijks... Morgen is er vrij veel bewolking, maar zijn er ook zonnige perioden. En net als vandaag kan er dan af en toe een bui vallen. En die buien kunnen gepaard gaan met onweer. Het is warm. Op de Wadden wordt het 23 graden. In Limburg loopt het kwik op tot 27 graden. En lokaal misschien nog wat warmer. Er staat een zwak tot matige zuidoostelijke wind. En woensdag wordt ook een vrij warme dag, met maxima rond 26 graden... en ook dan kunnen er een aantal buien vallen, de meeste echter in de avond. Ook bij deze buien kan er weer onweer zitten. Daarna liggen de maxima rond 23 graden... om in het weekend weer naar de zomerse waarde van 25 graden te stijgen. Het mediaaanbod voor kinderen is enorm en groeit. Het is lastig voor ouders en verzorgers om bij te blijven. Welke websites, programma's, films en games zijn geschikt...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 Het is twee over half zes. U luistert als vertrouwd naar het NWS Radio 1 Centraal. De butler van de paus moest zich voor de rechter verantwoorden. Dat heeft de woordvoerder van het Vaticaan bekendgemaakt. Via de butler zouden stapels geheime documenten van het Vaticaan zijn gelekt naar de media. Il giudice istruttore signor Paolo Gabriele a giudizio davanti al tribunale per il reato di furto aggravato. Paolo Gabriele, daar gaat het dus om, de butler. En deze affaire, die de naam Vatilix kreeg... heeft het Vaticaan in grote verlegenheid gebracht. Angelo van Schaik, onze correspondent. Waar wordt deze butler nou van beschuldigd? Nou, wat meneer Lombardi al zegt, van diefstal. En bij huiszoeking werden bij hem thuis vier verhuisdozen gevonden... met daarin pauselijke correspondentie en een kopieerapparaat. Hij kopieerde dus, zoals je net ook al zei... Brieven en documenten. en die, is, uh, ja, die lekte die naar de pers. Maar hij wordt ook verdacht van inbraak. Uh, bij diezelfde huiszoeking. werd een cheque van 100.000 euro gevonden. die van de paus was. Een klompje goud. een boek uit de 16e eeuw. Uh, volgens de advocaat. zou die cheque tussen, documenten, tussen de documenten hebben gezeten. en zou Gabrielle in het zesde zetten niet gedacht hebben om, uh, aan, aan het incasseren van het bedrag. En de andere, de andere zaak, dus dat klompje goud. en het, het boek uit de 16e eeuw. Die was even een plan om terug te geven aan, uh, aan de pauze of aan het uh, pauselijke golf. Uh, overigens, uh, er is nog een verdachte, uh, Claudio Charpelletti, een uh, computerprogrammeur die werkt in de Secretariat secretaria de Stato van het Vaticaan, zeg maar het Kanshuis. Uh, maar volgens uh, diezelfde woordvoerder Lombardi, die we net zo ook al woorden, was zijn rol zo marginaal dat hij niet als medeplichtige kan worden aangemerkt. Oké, okay, dus uh, Paolo Gabriele, die verschijnt dus wel voor de rechter. En dan moet je nog maar eens gaan kijken wat de bewijzen gaat zijn van de politie en de overheid... om te zien wat hij ging doen met die cheque, waarvan hij zegt van... ik wilde het niet uh, uh, incasseren, het? ik wilde het boek teruggeven. Maar hij heeft wel documenten natuurlijk, uh, uh, verdonkere uh, maand. Wat, waar, wat wilde hij daarmee allemaal overhoop halen? Wat hij daarmee overhoop gehaald heeft, is vooral dat hij het Vaticaan in verlegenheid heeft gebracht... Het feit dat uit het privévertrekken van de paus documenten kan, konden verdwijnen... is natuurlijk behoorlijk, uh, behoorlijk beschamend. Uh, wat, uit die, wat uit die documenten naar, naar voren kwam is eigenlijk ook wel beschamend. Want uh, wat we gezien hebben is dat het Vaticaan een slangertel is. Misschien wisten we dat eigenlijk ook wel. Ja, maar en het dat is dat het altijd het wel is mooi om te horen als het bewijs ook uh, voorradig is. En wat bleek eruit, Angelo? Nou ja, dat, dat de boel corrupt is. Dat, de paus, uh, dat aan alle kanten aan de paus getrokken wordt... Eh, iedereen wil wat van hem. Eh, iedereen. Sommige mensen krijgen dat ook. Maar ook dat er een machtsstrijd gaande is binnen het Vaticaan. Tussen de Italiaanse eh, kardinalen en de niet-Italiaanse kardinalen. Eh, er wordt zelfs gespeculeerd dat eh, Gabrielle het een opdracht deed van bischoppen. en van andere kardinalen. om kardinaal Bertone. Dus de, dat is de secretario de Stato. dus de op één na machtigste man binnen het Vaticaan. Eh, weg te krijgen. En ja. Dat is natuurlijk, dat was wat ik al zei, we wisten dat het een slangenkel was, maar nu, wordt het eigenlijk, nu staat het zwart op wit. Heeft hij dan ook met voorbedachte raden al die spullen in huis gehaald, deze butler? Ja. Hij, zegt, uh, hij heeft tijdens het onderzoek gezegd, tijdens de verhoren gezegd, dat hij het gedaan heeft uit liefde voor de kerk. Um, hij vindt dat er te veel duistere zaken binnen het Vaticaan zijn, waar veel te weinig mensen de paus in kluis van afweten. En dat het, het leek hem een goed idee om via de media een shock teweeg te brengen. om de kerk weer op, ju op het juiste spoor te krijgen. Nou, die media shock is gelukt. Of de kerk ook op het juiste spoor zal komen, dat is nog maar, dat is nog maar afwachten. Wat een interessant proces, Angelo. In oktober vindt dat op zijn vroegst plaats. Heeft het Vaticaan een eigen rechtbank? Ja, ja, ja, ja. Zeker, dan zijn we er drie. Voor allerlei verschillende. Ja, het voert te ver om dat allemaal uit te gaan leggen. Maar voor allerlei verschillende. Eh, Verschillende uh, verdachtenmaking, verschillende misdrijven. Uh, maar voor een van die drie rechtbanken zal uh, Gabrielle verschijnen. En daar zal ik op terecht. staan. Uh, de paus zou hem tussen nu en het begin van het proces nog vergeving kunnen schenken. Dus dat, hij dan, dat het ja, van rechtsvervolging ontslaan wordt. Maar dat is tot het heden nog niet gebeurd. En gezien het feit dat het nu al lang duurt, ziet het er niet uit dat de paus dat ook gaat doen. Angelo van schuik over de butler van de paus. De introductieweken zijn weer begonnen. Studenten hebben de keuze of ze lid worden van een studentenvereniging. De koepel van studentenverenigingen LKVV en de studentenvangbond LSVB... vrezen dat er door die boete minder studenten actief zullen worden. Verslaggever Josephine Trehi ging kijken in Utrecht. Oké, okay, nou, uh, welkom allemaal. We doen even, uh, stellen elkaar eerst even allemaal voor. Nou, ik ben boven, ik ben 20 jaar en ik ben samen met Grietje... Mentor, deze uitweek. Jullie mogen ook allemaal even iets over jezelf vertellen of zo. Als je dat uh, leuk vindt, sowieso je naam en leeftijd even. Hoi, ik ben Eileen en ik ben 19 jaar en ik kom uit het Vreinlijke Friesland... en ik ga sociale geografie studeren. Hoi, ik ben Lothar. We willen Mina Parker verzamelen eerstejaars uh, en worden ze groepjes opgedeeld. en krijgen ze mentor. Ik kom uit de Kleindorp bij Bijlaan Bosch en ja, ik hoop dat het hier ja, een leuke tijd wordt. Dit is een en die hebben nu heel weinig mensen erin of de studenten die eruit lopen en in een gewone groepen zijn ingedeeld naar voren willen komen. Het eerste jaar zit hier op de grond te lunchen. Spannend allemaal? Ja valt mij. Vooral gezellig, leuk werk. Dus, uh... Ga je lid worden van de studentvereniging? Ja, dat is wel de bedoeling. Welke? UC uh, waarschijnlijk denk bij Veritas. Uh, weet nog niet. Of Unitas of Veritas. Zou je dan bij zo'n vereniging iets actiefs willen doen in een commissie of iets organiseren? Nou, zeker niet meteen, maar dat, dat zien we dan wel. Uh, ja, misschien wel. Ja, we moet even kijken hoe ik met mijn tijd uitkom natuurlijk. Eerst even wennen aan de studie. Ik denk dat ik er niet op zit te wachten om met een uh, enorme schuld na mijn studie uh, aan mijn verdere leven te beginnen. Dus ik denk dat ik wel probeer rekening mee te houden, ja. Um, nou, dat weet ik nog niet, want ik denk al dat het heel veel tijd gaat kosten en zo. Dus uh, ook mijn studie heel wel belangrijk is. Dus. Wat ga je studeren? Ik ga verpleegkunde studeren dit jaar. Hier staan een paar uh, meisjes van Ichtus. de Christelijke Studentenvereniging, hè? Ja, inderdaad, Christelijke Studentenvereniging. Herkennen jullie ook dat beeld dat het moeilijker gaat worden om uh, studenten aan jullie te binden? Um, nu in ieder geval nog niet, maar we horen wel al een beetje in de wandelgangen... dat sommige mensen wel uh, bijvoorbeeld bestuursfuncties niet overwegen... omdat ze uh, ja, dan misschien een langste te krijgen. Jij zit nu in het bestuur, maar zou je er zelf nog een keer over nadenken... met die langste Ja, ik liep hier op schreef met mijn bachelor, dus ik kon nu gewoon een jaar uitlopen. Maar had ik er al een jaar langer over gedaan, dan uh, had ik het denk ik niet gedaan. Wat denk jij? Wordt het lastiger om uh, commissies te vullen? Ja, dat wordt zeker lastiger. Ook omdat uh, ja, mensen kiezen toch uh, sneller voor de studie nu. Ook inderdaad van de laatste lang en de financiën die er dan flink in gaan hakken. Dan heb je gewoon ja, andere prioriteiten die dan dichter bij de studie liggen en niet bij de studentenvereniging. Nou, een stukje verderop in de stad is studentenvereniging Unitas. Een mooie terras gemaakt, lekker muziekje op, wat loungebanken. Zo uh, gaan jullie uh, nieuwe mensen trekken? Uh, ja, zeker. We hopen uh, we gewoon met een leuke sfeer neer te zetten en te laten zien uh, dat wij een mooie groep zijn. dat je hele leuke jaren tegemoet kan gaan. Merken jullie dat er door die langstudeerboete minder animo is voor commissies? Ja, we merken het wel degelijk. Er zijn mensen die uh, twijfelen op zich halen en het risico vooral niet aandurven... Uh, dat die sneller nee zeggen. Uh, en het zijn dan vooral mensen die dan bang zijn dat hun ouders het niet kunnen betalen... en die daardoor dus nee moeten zeggen en op een mooie ervaring mis moeten lopen. Josephine Trehi bij de studenten in Utrecht. Roker of niet-roker, u kent ze vast wel. De foto's van zwarte longen of afschrikwekkende teksten op pakjes sigaretten. Wat blijkt, het werkt niet. Dat schrijven onderzoekers van de universiteit Maastricht... in een artikel in het wetenschappelijke tijdschrift Health Psychology Review. Een van de onderzoekers, Gjeld Jorn Peters. Goedemiddag. Goedemiddag. Waarom werkt het niet? Um, het werkt niet omdat als je mensen bang maakt... terwijl ze niet overtuigd zijn dat ze gedrag kunnen veranderen... dat ze defensieve reacties uh, vertonen. Oh, werd het al onderzocht? Ja, het is onderzocht. Er zijn o al een aantal... Sorry. En hoe hebt u dat onderzocht? Nou, wij hebben eigenlijk zelf niet onderzocht. We hebben juist gekeken naar alle studies die over de jaren heen zijn uitgevoerd door andere mensen. En die hebben we vervolgens kritisch naast elkaar gelegd. En gekeken naar de studies die echt een antwoord kunnen geven op de vraag of angstenjagende voorrichting effectief kan zijn. Vindt u dat een verrassende conclusie? Ja, nou, het is deels verrassend. Er was een tijdje een controverse in de, in de literatuur, in het onderzoek omdat enerzijds um, laboratoriumstudies consistent lieten zien wat de theorieën al, al stelden. Namelijk dat als je mensen bang maakt, terwijl ze hun gedachten niet kunnen veranderen, dat ze defensief reageren. Maar er waren ook een aantal studies waaruit kwam dat het wel zou werken. Um, dus... Als je dus op basis van de, op, op de theorie afgaat, is het niet zo verrassend. Maar die andere studies waaruit kwam dat het wel zou werken, voor die onderzoekers is het waarschijnlijk wel verrassend. En dit is een onderzoek geweest wat onder rokers in de hele wereld is uitgevoerd? Nee, dit onderzoek is gedaan met uh, verschillende gedragingen, niet alleen roken. Um, en dat is inderdaad over de hele wereld gedaan. We hebben gewoon gekeken naar al het onderzoek wat tot nu toe gedaan is. Waarbij ze hebben gekeken naar de effectiviteit van langs de jagende Maar het zijn toch vaak volwassen mensen die roken. Uh, uh, althans, dat, dat hoop je dan maar. Die kunnen er toch wel tegen een, een beetje enge foto, zoals die op die pakjes worden afgebeeld? Ze kunnen er ook wel tegen. Sterker nog, dat ze er tegen kunnen is juist een uh, deel van het probleem. Uh, we hebben heel veel systemen in ons hoofd om te zorgen dat we redelijk happy blijven. En... Uh, die systemen die zorgen ervoor dat als je geconfronteerd wordt met het feit dat iets wat je doet slecht voor je is, dat je daar wat aan wil doen. Je wil je snel beter voelen. En er zijn twee dingen die je kunt doen. Je kunt datgene wat slecht voor je is, kun je niet meer doen. Bijvoorbeeld stoffen met roken. Of je kunt zorgen dat je de informatie anders verwerkt. En dat laatste is dus wat mensen doen, als ze niet overtuigd zijn dat ze kunnen stoffen met roken. En dan gaan ze bijvoorbeeld ontkennen dat ze risico lopen. Maar is het een grote groep die denkt van nou, die, die, die foto's, dat maakt niet zoveel uit? Um, ja, dat is moeilijk te zeggen. Het, is, het zijn vooral de mensen die, uh, die dus niet overtuigd zijn dat ze kunnen stoppen. Bij roken weten we dat een groot deel van de rokers dat niet is. Die hebben bijvoorbeeld al een keer geprobeerd om te stoppen en die hebben ervaren dat het lastig is. Bij andere gedragingen kan het natuurlijk anders liggen. Dus die foto's moeten er onmiddellijk af? Ja, die foto's moeten er onmiddellijk af, en dat kunnen we beter vervangen door methoden die beter werken en die in elk geval niet het risico hebben dat ze averechts werken. Wat is dan de meest effectieve methode? Dat Hangt eigenlijk af van het gedrag of van de populatie waar je het over hebt. Um, maar er zijn in elk geval methodes die niet aanverrechts kunnen werken... en die waarschijnlijk meestal wel een positief effect hebben. Je kunt bijvoorbeeld mensen juist vertrouwen geven in hun mogelijkheid om te stoppen. Bijvoorbeeld door ze tips of strategieën te geven om te stoppen met roken. Ja, zoals? Uh, je kunt bijvoorbeeld um, je vrienden vertellen en iedereen op hoogte stellen... dat je wilt stoppen met roken en mensen vragen je daarbij te helpen. Je kunt uh, kijken naar situaties waarin uh, het risico groot is dat je rookt. <totstutters> Sorry. Maar wat voor boodschap kun je dan op zo'n pakje uh, uh, afbeelden? Want daar gaat het toch om. De mensen kopen een pakje en die willen dan toch even weten van... is dit goed of is dit slecht? Ja, dus je kunt stellen van... Uh, wil je stoppen met roken? Uh, vermijd dan situaties waarin het risico groot is dat je rookt. En dan kun je op die manier kun je een hele serie tips formuleren... en die kun je dan op die pakjes zetten... in plaats van plaatjes of teksten over dat uh, het slecht voor je is. En dat werkt wel? Um, het werkt waarschijnlijk beter dan mensen uh, angst aanjagen. Tenminste, dat kunnen we zeggen op basis van de evidentie tot nu toe. En het heeft in elk geval niet het risico dat het aanverrechts werkt. Want je wil angst aanjagen en de voorlichting wel hebt. Rook is nog steeds dodelijk? Rook is nog steeds dodelijk, jammer genoeg. Ik Joran Peters, een van de onderzoekers uh, uh, over het artikel in het tijdschrift Health Psychology Review. Dank u wel. Dank wel. De nieuwe president van Egypte die laat er geen gras over groeien. De legertop is ontslagen, maar hij krijgt de Sinaï ook onder controle. Dat is de vraag. En daar spreken we straks Bertus Hendricks over. Eerst om kort voor zes de situatie op de Nederlandse wegen bij de AWB Wijnand De A15 is veel verdraging van Rotterdam naar Gorkum, want daar is een ongeluk gebeurd. Tussen Papendrecht en Gorkum staat 12 kilometer stil. De rechte rijstrook is dicht. Omrijden kan het beste via Dordrecht. En de A16, Preda, richting Rotterdam, voor Zevenbergse hoek, 7 kilometer. Ook daar gebeurde een ongeluk. De rechte rijstrook is dicht. Dit is het NOS Radio 1 Journaal met Tim Overdijk.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 Could go so low, would that be the right thing to do? We all make mistakes, we do. I learn from you, we all make mistakes, we do. I learn from you. Toe too slow Out of the door To your house I know You know That this way Leads me out Outside Too bright You're within I'm without You're within without. We all make mistakes, we do, I learn from you, we all make mistakes, we do. We do, I learn from you We all make mistakes We do, I learn from you out. Leona Lavavas and Willie Mason. Het Egyptische leger lijkt zich neer te leggen bij het wegsturen van legerleider Tantawi en verschillende belangrijke generaals. President Morsi maakte die maatregel gisteren bekend. Directe aanleiding voor de maatregel was het falen van het leger in de sina woestijn Er zijn de laatste tijd regelmatig Egyptische militairen omgekomen door aanvallen van Bedouinen. Bertus Hendricks, goedemiddag. Goedemiddag. De Midden-Oosten deskundige van Klingendaal. Is die onrust Bertes in de Sini een gevolg van de Egyptische revolutie en het verdwijnen van Mubarak? Nou, Je kunt wel zeggen dat het de problemen in de Sinië zeer heeft uh, verergerd... omdat natuurlijk het Egyptische leger en de veiligheidsdiensten... tijdens die woelige uh, jaren, uh, inmiddels meer dan een jaar in Egypte... andere dingen aan hun hoofd hadden uh, dan uh, de veiligheid in de, in de Sinai. En daar hebben de, zeggen, de gewapende groepen daar en, de, en de, de, de criminele circuities... natuurlijk ruim gebruik van gemaakt. Maar de problemen dateren van, uh, al van veel eerder. En met name vanaf 2004... En toen zijn er uh, een aantal gewapende uh, overvallen en uh, uh, terroristische aanslagen geweest in een bekende badplaatsen als Taba en, uh, en uh, Sharm el-Sheikh en, en, en badplaatsen daartussen. En die hebben zich herhaald in, in 2005... En, en ook nog eens een keer uh, aanvallen op de multinationale uh, VN-macht... Uh, die daar toezicht houdt op het vredesverdrag tussen Israël en, uh, en Egypte. Uh, dus het is niet van, van gisteren. En het heeft alles te maken met uh, ja, de, een toenemende marginalisatie... en verpaupering van de Bedouinen... En ja, dat heeft geleid tot een, uh, een zekere wetteloosheid. En, ja, en daar wordt men nu in toenemende mate ook mee geconfronteerd. Want wat kun je die Bedouinen kwalijk nemen... als je spreekt over verpaupering en het feit dat de zaak daar is verslechterd? Nou ja, kijk, de sinai de, de woestijn is natuurlijk de hele tijd bezet geweest door Israël. Zo'n 15 jaar, tussen 67 en, en 82. Toen het vredesverdrag van 79 werd uitgevoerd en Israël zich terugtrok uit de woestijn... En uh, toen uh, ja, die, die positie van de beduïnen, die hun, hun traditionele levenswijze, die kwam steeds meer uh, in gevaar. En wat je hebt gezien sinds uh, Egypte weer de basis in de Sinien woestijn, is een poging om die beduïnen te integreren, maar vooral ook te controleren. En, dat heeft ertoe geleid dat in feite heel veel Egyptenaren vanuit de Nijldelta naar de Sine-Iwoestijn zijn gegaan. Dat allerlei projecten op touw zijn gezet, zoals met name in de toerismeindustrie. Ja, dat zal menig Nederlander kennen van zijn vakantie in Sheikh en in Taba en alles daartussen. En uh, daar hebben die Bedouinen eigenlijk geen enkel aandeel in gehad. Erger nog. Uh, Beduinen in de traditionele maatschappij... daar liggen de, de, de eigendomsrechten op de grond in de woestijn... die liggen niet vast bij de notaris. Dat gaat volgens het traditioneel recht. Men kent de code onder elkaar. Iedereen weet dat gebied behoort tot de stam van Abu Hupplepup. -hup, en hm. dat behoort tot iemand anders. Nou, uh, Omdat dat niet zo is, hebben uh, grote projectontwikkelaars in Egypte... die hebben uh, de, de, de hand gelegd op grote stukken land... en daar enorme uh, toeristencomplexen neergezet. En van de werkgelegenheid komen niet... De, de plaatselijke Bedouinen in, in aanmerking niet graag uh, de, toeristen zouden rondleiden... maar weer mensen die ja, geïmporteerd worden uit de delta. Dus het ressentiment in die uh, sinai woestijn tegen de Egyptische centrale regering is heel groot. En dat is de voedingsbodem geweest voor uh, radicale groepen. En die radicale groepen, zo zie je al, zijn al uh, sinds 2004 actief. de vraag ik me toch af uh, waarom Egypte dan niet veel eerder het leger erop af heeft gestuurd. Nou ja, omdat als gevolg van dat vredesverdrag met Israël, de E-Sinië een gedemilitariseerde zone is. En er mogen maar een beperkt aantal strijdkrachten zijn. Dus in verschillende uh, strepen. Wat de dichtste bij de Israëlische grens ligt, dan, dan mocht helemaal geen militairen, alleen maar wat politieagenten. En, en wat verderop richting Cairo wat meer. Uh, ja, dat heeft natuurlijk uh, de Egyptische autoriteiten natuurlijk wel gehinderd. Uh, en terwijl ondertussen de smokkelroute, zal ik maar zeggen. waar die Bedouinen bij gebrek aan echte goede weggelegenheid natuurlijk steeds meer voor voelden. zodat ze grote maffies ontstaan, die nam dus toe en, en ja, die smokkelde wapens, drugs... Eh, vluchtelingen eh, uit Afrika, soms eh, prostituees uit Oekraïne... om die naar Israël toe te brengen. Eh, ja, dat, eh, dat was voor Israël een probleem en voor de Egyptenaren. Maar door dat verdrag kon men daar niet met dezelfde middelen optreden. En Egypte die wil dat nu graag aangrijpen om te zeggen... Nou, ja, we moeten misschien die aspecten van het verdrag veranderen. En Israël heeft in de afgelopen tijd, de afgelopen jaren... ook wel eh, in, in het licht van dit probleem... Ook wel meer militairen toegestaan, maar nog lang niet... wat Egyptenaren zeggen, nodig te hebben... om die veiligheid en rust daar te herstellen. Ja, en in hoeverre, heel kort Bertus, komt het president Morsi... eigenlijk ook wel een beetje goed uit voor binnenlands gebruik... om te laten zien, ik kan zomaar deze mensen in de legertop wegsturen? Nou ja, hij heeft dat nu aangegrepen. En, en het, het totale falen van het leger het was natuurlijk een uitstekende gelegenheid. De andere kant van de medaille is dat hij is nu echt de baas is, althans eh, dat wil hij zijn. Hij moet nu die problemen van eh, die veiligheid in de Synie ook oplossen, anders komt het op zijn bord terecht. En dat zou nog wel eens een heel wat grotere klus eh, kunnen zijn dan men op het eerste gezicht zo denkt. Bertus Hendriksen, onze Midden-Oosten deskundige en ook van Klingendaal natuurlijk. Dankjewel. Het NOS Radio en Journal Media Overzicht. Geschreven en ook meegelezen door Juri Stubinitsky. De Britse media genieten nog na van de Olympische Spelen. Maar ze kijken ook vooruit. Zoals The Guardian. Next, please staat er op de website: doelend op de Paralympische Spelen, die over ruim twee weken beginnen. De voorbereidingen zijn begonnen, de logo's op duizenden vlaggen en spandoeken worden aangepast. Verder wordt er over een paar dagen op Londense luchthavens meer personeel ingezet om gehandicapte sporters te helpen met hun bagage. Ook bij de BBC wordt vooruitgeblikt op een editie van de Paralympische Spelen die voor de Britten een historisch tintje heeft. Want die Spelen werden voor het eerst georganiseerd in 1948 in Groot-Brittannië. En nu komen ze dus terug naar hun thuisland. Het worden volgens de BBC zeer druk bezochte spelen, omdat er ruim 2,1 miljoen kaartjes zijn verkocht. Er zijn er nog 400.000 beschikbaar en wordt verwacht dat het een uitverkochte editie wordt. Bizarre beelden op de Franse televisie te zien op de website van de Telegraaf. Nu de Olympische sporters niet meer hoeven te presteren, kunnen ze losgaan. En dat was te zien bij L'Equipe TV, waar de handballers die goud wonnen de studio verbouwden. Ah! De leden van de Franse handbalploeg hadden duidelijk te diep in het glaasje gekeken. Twee van hen vernielden de tafel van de presentatrice... en konden ongestoord hun gang gaan. Rozen, ijsjes en flyers. De politieke partijen zijn weer begonnen met de verkiezingscampagne... en NRC Handelsblad opent ze mee. Op de voorpagina foto's van Alexander Pechtold... die foto's van zichzelf uitdeelt in Utrecht... En Diederik Samsom, ook in Utrecht, in gesprek met een kiezer... die kennelijk iets grappigs zegt, want Samsom valt bijna achterover van het lachen. De nummer 2 van het CDA, Mona Keizer, loopt in het groen gekleed mee... met een bloemencorso in Rijnsburg. En op de laatste foto is Arie Slop te zien. De fractieleider van de ChristenUnie hangt lachend uit een lichtblauw Volkswagenbusje... waarmee hij het land doorrijdt. Slop is met zijn busje in Enschede beland, waar hij ijsjes uitdeelde. De Los Angeles Times maakt na 30 jaar de balans op van de Gallo Poetry poëzie van de Galg uit de staat Texas. Daar werden de afgelopen 30 jaar de laatste gebeden, excuses en beledigingen verzameld van gevangenen die op het punt stonden te worden geëxecuteerd. Jullie moeten begrijpen dat ik hier kwam als zondag... en deze ruimte als een bekeerde zal verlaten. Dat waren de laatste woorden van de 54-jarige zwakbegaafde Marvin... die vorige week werd geëxecuteerd. Als je de laatste woorden van de gevangenen bekijkt... valt op dat veel van hen kiezen voor woorden van spijt. Ook de site van NOS op 3 staat een overzicht. Bij Omroep Brabant zijn flinke rookwolken en een steekvlam bij Moerdijk te zien... Op Twitter werd gesproken over een mogelijke brand bij Shell... maar het bedrijf is aan het afvakkelen. Moest vanwege een stroomstoring die ook het treinverkeer in Brabant trof. In Zeeland hadden ze er ook last van, meldt Omroep Zeeland. Meerdere spoorwegovergangen in de provincie... gingen bijna een uur niet meer omhoog. Ook gingen bruggen niet meer omhoog... en deden sommige stoplichten het niet meer. Jury, dankjewel. Na zes uur hebben we nieuws over de huizenprijzen. Die gaan nog steeds niet omhoog. Sterker, het aantal huisverkopen blijft erg laag. En het wordt er niet beter op. We spreken met uh, iemand van de, hypo... de grootste hypotheekverstrekker van Nederlander, De Rabobank. We hebben natuurlijk ook een samenvatting van de huldiging van de Olympiërs. Die vanmiddag in Den Bosch plaatsvond. Tot zo. Morgen om zeven uur. Leven of dood, ik verander en vervorm. Er is nooit stilstand. Hans Goedkoop schreef een onthutsend boek over zijn grootvader... die als laatste Nederlandse militair Indonesië verliet. Wat gij dood noemt, leeft. Luister naar Kunststof. Radio 1. Morgen van zeven tot acht. Het nieuws van alle kanten.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 Mako cartridges en toners bij twee stuks van hetzelfde product, altijd 10% korting. Dit is Radio 1.